Het is vier uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Het Weense Filharmonisch Orkest heeft besloten... zes natiekopstukken kopstukken postuum hun onderscheiding af te nemen. Een van hen is Arthur Seys Inkwart, Rijkscommissaris van Nederland... in de Tweede Wereldoorlog. Het besluit werd in oktober al genomen... na een stemming onder de orkestleden. Historicus Oliver Raadkolp bracht eerder dit jaar onderzoek naar buiten... over het oorlogsverleden van het orkest... Het orkest werkte na de annexatie van Oostenrijk in 1938... nauw samen met het regime van Hitler. Aan het eind van de oorlog had de helft van het symfonieorkest... zich aangesloten bij de nazi's... en had het 13 Joodse muzikanten ontslagen... van wie er vijf in vernietigingskampen zijn omgekomen. Op Eindhoven Airport is het Nederlandse evacuatietoestel... vanuit Zuid-Soedan geland. Aan boord van het defensievliegtuig waren 56 mensen... onder wie 40 Nederlanders... Het toestel landde even voor twee uur. Het vliegtuig kwam uit de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa. De geëvacueerden waren daar naartoe gebracht vanuit de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba. Veel landen evacueren hun burgers omdat het in dat gebied onveilig is. In Juba zijn nog zo'n twintig Nederlanders achtergebleven. Onder hen zijn enkele medewerkers van de Nederlandse ambassade.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 Het weer vannacht en komende ochtend in het westen en noordwesten regen. Minimaal rond 3 graden. zee neemt de wind toe tot stormachtig met zware windstoten. Middagtemperatuur 6 of 7 graden. Dit was het ROA-journaal. Radio 1 VPRO. WORD Met Nora Romanesco.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 En uh, we blijven bij u met bijzondere keerpunten. Dus in allerlei vormen, via verschillende invalshoeken. We hoorden er al over in uh, voorgaande uren. Bijvoorbeeld in de vorm van een keerpunt in een uh, carrière. In het vorige uur ging het over bekeringen. Die kunnen leiden tot een ommezwaai in je leven. En in dit uur een keerpunt van formaat in Mickey's leven... na een bijna doodervaring. De avond voordat hij in 1987 vader wordt krijgt Mickey een zwaar brommerongeluk. Hij werd aangereden door een vrachtwagen en hij raakt in coma. Tijdens het ongeluk heeft hij een bijna doodervaring. In die ervaring verliet Mickey zijn lichaam... en hij kwam in een andere wereld terecht. En daar ontmoet hij dan vervolgens dierbare overledenen... en hij overzag er zijn leven. En kreeg uiteindelijk dan te horen dat hij er nog helemaal niet klaar voor was. Mickey ontwaakte uit dat coma als een heel ander mens. Of het lichaam, lichaam is, ik weet niet. Er is zo vaak aan mij gevraagd: van, gebruik je drugs? Nee, ik gebruik geen drugs. Nooit gebruikt ook. Ik heb één keer onder in een zwembad heb ik geen takje genomen. Ik heb drie dagen kop en ik, ik heb nooit meer aangeraakt. Eh, eh, of ik medicijnen gebruikte? Nee, ik gebruik geen medicijnen. Had u slaappillen? Nee, want ik zat in de nachtdienst, dus ik ga geen slaappillen gebruiken. Had u frisdrank gedronken? Nee, ik had geen frisdrank gedronken. Had u veel koffie gedronken? Nee, want ik drink s'nachts nooit veel koffie, dan krijg je last van je maag van. Rookt u? Nee, ik rookte ook niet. Dronk u? Nee, ik dronk ook niet. Ja, kijk, Als je overal dan wat gaat zoeken, van het eerste wat ik weet... ik ben op een brommetje om, om, om tien voor zeven ben ik gestapt... en ik ben naar huis toe gereden. En het is mij gebeurd. Het hier nu maals. Het is echt een klooster, hè? wonen echt, ja. Je woont ook nog Dominikanen. En er is dus een hele boerige gemeenschap. ik mocht daar dan dus aan tafel mee eten. En voor de rest, qua geloof, lieten ze me dus gewoon met rust. Want jij gelooft verder niet? Uh, niet in die zin dat ik dus... Uh... Ken je het hier nou, Mickey? Nou, er heeft ondertussen wel wat verbouwing heeft plaatsgevonden, ja. Dat is, uh, maar dit is nog wel een beetje zo van uh, die sfeer. En dan moest je daarin, via de keuken kwam je dan bij de eetzaal. Waar ik dan als bijzondere gast uh, mocht eten. mee zitten aan tafel. En uh, als die mensen dus daarna, dus de stekwoorden daarna, dus gewoon gingen bedden En dat soort dingen, ja, daar woon ik dan niet bij. Dat wilde ik ook niet. En dat hebben ze ook helemaal keurig uh, geaccepteerd en gerespecteerd. En hoe kwam je hier eigenlijk terecht? Omdat ik in het crisisopvangcentrum zat... en... Uh, men mij dus... Uh, niet ergens kon plaatsen... heb ik hier in afwachting gezeten... van een revalidatiecentrum. Maar je kwam hier wel een beetje tot rust dus? Ja, ik... Uh, het zo. ik was daar een beetje aangewezen op mezelf. En dat vond ik toen hier. wel erg prettig. ja. Maar je was dus verder niet gelovig of zo? Toen je dat ook kreeg? Nee, mm, wel, maar ik altijd van huis uit, maar niet echt praktiserend. Mm. Nou ik zou zeggen. Alleen met hoogtijddagen, paans en kerst, uh, mm. zo, maar niet echt. Uh, maar ik, ik moet zeggen dat ik wel nou meer of minder geloof ben dan ik al was. Het enige wat ik wel geloof is dat het hier als is. Dat, is, uh, dat geloofde hij ook al? Ja. ja. Nou, ik dus. Als het nou het eten klaar was, dus kreeg jullie wel. Nee. En dan ging je dus naar de grote zaal, maar daar mogen we dus niet in. De eetzaal onderstanders verblijven. Dus hier die trap op. Dit is het gastenverblijf. Dit is het gastenverblijf. In De kamer 19. Hier je ja. heb ik dus een tijdje verbleven. En dan kon ik inderdaad hier zo op het plein uitkijken. Ja, en dat was dan mijn bed. Nou, dat was het eigenlijk. Ja, echt zo'n hele normale kamer, van drie bij vier met een eenpersoonsbed. Ja. En een bureautje. Ja. En een kast. Is het er nog precies hetzelfde? Is het er nog hetzelfde? Nou, er is, voor zover ik weet, de kleuren zijn allemaal wel een beetje hetzelfde. Maar dat was een ander lampje. En hier had ik dan nog een bureaulamp. Maar het is ook al dat lang is... geleden dat je hier zat, hè? Ja, dus dat is. Uh... Hoe lang geleden nou? 1988, dus al bijna 11 jaar. 11 jaar geleden alweer. Voelt ja. zich nou, nou een beetje. Nou, het voelt, ja, voelt wel een beetje vertrouwd nog. Het is, uh... <laughs> Nou, nu waren ze inderdaad de ruimtes waar je dan niet mocht komen. Dat, is, uh, dat was dan van de broeders. Dat bureautje hier in jouw kamer? Nou, ja, dat, is, dat, is, dat is allemaal nog wel zo. Dat, Daar uh... heb je aan geschreven? Ja. Ja, Alleen is er al een extra land bij gezet en daar heb ik heel veel in mijn uh, toenemend dagboekje. En ik had hier dus een uh, cassette recorder, een Walkman. Nou zou ik dus ontzettend veel uh, muziek te luisteren denk ik. En, Ja, zo bracht het de dag een beetje rond door. En hadden de paters aandacht voor jou, voor jouw verhaal? Mm, mm, ja, nou broeder Marijnus heeft dus op een gegeven moment uh, een keer mijn verhaal uh, aangehoord. En die zei: ja, goh, Ik heb er nog nooit van gehoord, en ik kan ook niet zelf in het Jenaamaas ben geweest. En voor de rest uh, hebben ze me gewoon echt met rust gelaten. Ze kwamen wel regelmatig even aankloppen om te kijken hoe het was en of ik de medicijnen uh, gebruik en zo. En uh, verder, uh, nee, hebben ze me gewoon echt met rust gelaten. Toen Mickey het ongeluk kreeg in 87 was ik zijn huisarts. Ik, uh, ik denk dat ik zijn verhaal wel heel serieus uh, nam al snapte ik het eerst niet. Ik, ik stel me op in de, in de positie van een verbaasde toeschouwer en ik snap niet wat hier is. Er zitten hele gekke dingen in als je daarin verdiept. En uh, wat dat betreft snap ik er dus echt geen fluit van. Ja, wat ik, wat, wat ik zelf gewoon heel naai vind, is dat ik een, een gevoel heb dat ik, dat ik tekort ben geschoten en dat ik hem aan uh, niet echt heb kunnen helpen. En ik, ik kan wel eens een zus zijn, maar ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik kan niks. Ik heb alleen een, een luisterend oor, om... maar hij, hij, je, je merkt gewoon dat hij dat meer wilde. En uh, soms ook wel zo kon zeggen van... van Jij gelooft me ook niet, of, of hey, il, il, il, dat soort dingen. En dat was, uh, ja, dat was heel naar. En was het dan ook zo op dat moment? ja. Ja. Dus ja, je, je, je leest er veel over, je hoort er veel over... maar als je nou echt gewoon iemand uh, tegenover je krijgt... en die, die, die, die, die gaat daarover praten... En, en die wil van jou de herkenning hebben van, van, van... snap je nou echt wat ik meegemaakt heb, dan is dat, dan is dat gewoon heel moeilijk. Omdat je, dat je nu eigenlijk pas, pas, pas, pas hoort... wat voor een, voor een, voor een, voor een, voor een rotheid hij eigenlijk gehad heeft... En hoe alleen die gewoon geweest moet zijn? Ik uh, zat in de nachtdienst in een uh, ziekenhuis in Edewagening. Daar deed ik de patiëntadministratie en was stevens uh, verantwoordelijk... voor de beveiliging van het ziekenhuis, zullen we maar zeggen. En toen kwam ik dus terug uit die nachtdienst. En bij Driel ligt een soort uh, fruitfabriek. En daar ben ik waarschijnlijk uh, gelanceerd door een vrachtwagen die dus daar op dat moment appels en peren en toestanden kwam brengen, gelanceerd en die heeft me toen in, in coma eh, laten liggen. Ik ging altijd eh, met de racevies, maar toen ging ik toevallig met de brommen, Omdat mijn eh, ex echt moord ondertussen toen was uitgeteld. Dus het was mijn laatste nachtdienst en we zouden daarna gaan bevallen. En, dus we zouden die dag, de volgende dag naar het ziekenhuis gaan eh, om te gaan bevallen. Dus maar omdat het allemaal een beetje eh, item liep, zo van nou oké, okay, ze moeten wel bevallen of niet bevallen, ging ik dus met een brommen. Maar weet je nog iets van de vrachtwagen? Nee, nee hoor. Dat is gewoon wat ik gehoord heb. Ik weet eigenlijk helemaal niks. Het, enige, het eerste wat ik eigenlijk weet, is dat ik. Eh, ik, lag daar, of ik zag mezelf op de grond liggen en er was iemand bezig met mijn helm. Dat nou, was dan een arts die gewaarschuwd was. En eh, toen, ging ik, toen kwam een ambulance eraan rijden. En er zaten twee mensen in die ik net toevallig ook in de nachtdienst had gehad. En die waren ook op echt naar huis meer. Ja, spoedongeval. Dus dan eh, gebeurde dat. En die tilden mij in de ambulance en ik ging mee. Met die ambulance. Ik bleef als het ware dus een halve meter boven die ambulance hangen, heel gek. En toen ging ik dus naar het ziekenhuis. Nou, daar werd ik op een looie plaat gelegd. En er werden allemaal foto's en toestanden gemaakt. En er was iemand bezig, was al ondertussen mijn zakagenda tevoorschijn getoverd. En dat ik dus lenzen had. En ze gingen met dingen aan de hand. En ik mag zeggen, ze doen het niet goed mee. Er was niemand die luisterde. Met je lenzen ging ze aan de slag. Ja, om de lens eruit te krijgen. Ja. En op dat moment ging ik zeg maar het licht uit. Maar eigenlijk ook weer niet. Want toen kwam ik dus in. Uh, soort tunnel terecht. Daar zweefde ik als het ware gewoon helemaal eh, doorheen. En aan het einde van die tunnel waren dus ja, hele mooie kleuren. Ja. Dat kan ik gewoon eigenlijk niet uitleggen. Maar eh, heel mooi roze, heel mooi eh, groen. Heel mooi. Die kleur heb ik dus altijd nog een beetje gezocht. En een beetje eh, tingelachtige muziek. En daar kwam ik eigenlijk in een heel mooie, eh, ja, mooi landschap. En het eerste wat daar eigenlijk was, dat was ontzettend eh, rustig. Die Russische ex zit nog een beetje hier. En uh, ja, dat is eigenlijk heel, uh, heel raar. En er kwamen uh, drie mensen op me af. En uh, mensen dus in de vorm zo van... Nou, het waren dus alleen de gezichten, zoals ik ze dus herkend heb. En zoals ik ze dus gekend heb. En dat was uh, een overleden vriend, die als ze doodspooten aan de drugs. En mijn schoonvader en mijn opa. En, en net zoals we waren. En mijn opa met, met het stompje sigaar, de bolknakjes rookte die altijd... En uh, mijn schoonvader uh, met zijn caballero sigaretje en zijn hamer en zijn betel, Want hij was maken. En mijn overleden vriend zoals hij was. En die zei van kom hier, het is hier heel mooi. Ja. En ja, van, van hoe ziet het eruit? Het zijn, het zijn, ja, eh, maar spookachtige Ze waren doorzichtig, maar het waren wel schimmig. waar gezichten in in. Het hadden ook geen armpjes en beentjes en zo. Gewoon het waren gezicht. Waar een soort nevelachtig veld omheen zat. En waren dat ook mensen met wie je veel had in het leven? Nee, eigenlijk niet. Ja, met mijn overleden vriend wel. Ja, en met mijn opa eigenlijk niet. Ik bedoel, het was gewoon mijn opa. En ja, natuurlijk, iedereen heeft zijn verinneringen naar zijn opa. En mijn schoonvader eigenlijk ook niet. Nee, het was gewoon mijn schoonvader. En klaar. En op een gegeven moment kwam er een soort eh, bolletje. Zeg maar net zoals je dus nou een, een peertje hebt met een dummetje. Niet verblindend. En ik kreeg een soort rond, rondleiding. Er was daar een hele mooie boom. Daar kom ik zo nog even op terug. op die boom. Daar zit dan ook een verhaal aan. En die, eh, die ging overal mee. En die boom dat was een hele bijzondere boezemboom. Die, die boezem heb ik hier eigenlijk ook nog een keer teruggezien. En, het was daar heel, heel vredig. Er waren allemaal mensen. Een soort, soort ja, een heel mooi landschap. En op een gegeven moment toen stopte ik eh, bij een soort kanaaltje. En daar kreeg ik heel snel een soort... Eh, zeg maar, net als bij Comedy capes. Ik weet niet of je die films van vroeger kent. Heel snel zo een, een soort 8mm superfilm zo van mijn leven. Zo van vanaf het moment dat ik in de wieg gelegd werd. Zuster Cunigonde. En die zei tegen mijn moeder van hij heeft zo'n grappig, grappig klein neusje. En dat heb ik ook nagevraagd. Dat heeft ze inderdaad ook gezegd. Dus jij zag iets wat, wat in het verleden gebeurd was met deze zuster bij jouw geboorte. Ja. En, en daarna dus eigenlijk gewoon alles wat ik het niet niet zo of je bent fout geweest. Of je had gewoon zo of dit ben jij. Toen ging ik als het ware door dat bolletje heen. Daar zou ik een heel klein schimmertje zitten. Achteraf bleek dat mijn dochter te zijn die geboren was toen ik in coma lag. En toen kreeg ik een, een duw. Met de mededeling van: Je bent er nog niet klaar voor. Je moet nog wat afmaken. En toen kwam ik in een draaicirkel terecht, zeg maar een soort spiraal. En aan het einde van die spiraal was een ontploffing. En toen werd ik wakker. En het eerste wat ik zag was uh, uh, iets groens. En ik had heel erg pijn aan mijn polsen. Ik had pijn aan mijn borst. Ik had pijn aan mijn hoofd. Maar nou, dat klopte ik wel. Ik lag op de intensive care. Je en was weer was... terug op aarde, zeg maar. Ja. Maar op het moment dat jij in coma lag, was je vrouw dus aan het bevallen? Ja. In hetzelfde ziekenhuis? Ja. En de uh, intensive care was geloof ik. Maar ik weet niet precies hoe dat allemaal zit. Maar de, de bevalkamers was eigenlijk op de tweede etage. En ik lag geloof ik op de vierde etage. Dus ik lag in coma. En zij lag te bevallen. Ik zag hem op een gegeven moment op het spreekuur. En toen vertelde hij wat hij dus uh, in het ziekenhuis had meegemaakt. En uh, daar zat het uh, verhaal bij dat hij... bewusteloos en wel op de intensive care lag. En dat zijn vrouw in hetzelfde ziekenhuis... Uh, bezig was een kind te krijgen en daar kon hij dus niet bij zijn. Hij, hij, hij was ook buiten Westen toen nog en dat hij dus achteraf aangaf dat hij zijn, zijn baby al gezien had en dat hij wist dat het een dochter was. En dat was natuurlijk heel heel bizar als je dat zo hoort. Ik wist gewoon dat ik een dochter had. Dat, dat, is, dat is heel gek en ik heb ook niet gezien dat het dus Kalijn was zoals Kalijn dus was. Ik heb ook niet gezien dat zij dus na de hand ziek zou worden. Want dat had ik denk ik wel kunnen waarschuwen. van het kind is ziek. Dat is, uh, maar dat, dat heb ik dus allemaal niet meer gehad. Maar waarschijnlijk wel waarom ik heb terug moeten komen... is ik heb haar dan nog wel anderhalf jaar lang uh, kunnen begeleiden... in de cytostatica en de bestraling. Omdat ze dus wel in haar achterhoofd had. En ze is nou dus weer hersteld. Ik zeg niet dat ik dat gedaan heb, dat heeft ze zelf verteld naar haar lichaam. Maar ik bedoel, ik ben wel anderhalf jaar... Uh, uh, heb ik dus haar kunnen begeleiden... Was dat misschien de reden dat je terug moest? Misschien wel, zo dat je weet je niet. Ja, zo, ja, misschien wel. En, eh, er, zijn, er zijn meer redenen eh, waarvan je dan denkt... Van waarom je terug moet komen, dat weet ik niet. Ik, kan, ik bedoel, wordt ook heel vaak gevraagd... Van, ja, denk je dat je God gezien hebt? Of zou het lichtpunt zou dat Marie zijn? Dat weet ik niet. Ik kan niet zeggen of het een God is, of dat Maria was... of dat het Jozef was, dat weet ik niet. Voor mij is, ik heb dat bolletje gezien. En dat bolletje heeft tegen mij gecommuniceerd... in de zin van, je bent er nog niet klaar voor. En waarvoor ik dan ik klaar ben, ja, dat weet ik ook niet. En, en wat het verhaal dat toen is... Uh, nou, wat ik achteraf dan voor mezelf uh, toch ook wel heel goed kan uh, zeggen, ik, ik heb alles eraf getrokken. En ik ben via een gang die in verbinding stond met uh, de binnenplaats van het oude ziekenhuis. Waar ik toen in lag. En er stond een bloesemboom. En daar hebben ze hem dus gevonden in de zustersflat. En uh, wat ik daar deed, weet ik niet. Maar voor mezelf denk ik van, ik ben op zoek geweest naar die, bo naar die boom. Met de kleuren. Alleen... Het gekke is, ik kon dat niet weten. Want daar komen normaal gesproken geen patiënten in. Want het is de zustersflat. En het Diakonese was van voormalige diaconessen. En dat, dat stukje daar, dat was dus net een binnenplaats waar de zusters dan uh, woonden. Maar je, bent, je hebt dus alle slangen die je had in je lijf van ja, de uh, kerk uh, eraf afgehaald? Vlie, ja, en eruit getrokken. Toen ben je en gaan ben wandelen het. door het ziekenhuis? Uh, ja, op zoek naar die boom. Die je gezien had in het hiernamaals. Uh, uh, ja, nou, ik ben of waar ja. dus, ik dan geweest. Even had mogen rondkijken en... Uh, daar ben ik dus naar. En dat heb ik ook nog aan mijn zuster gevraagd. Van goh, je hebt mijn boom. En ik voel me zo raar en ik wil naar die boom. En toen ik inderdaad wat beter was. een nou, visiotherapeut is Die is met mij gaan rijden in de rolstoel naar die, naar die binnenplaats. En je kende zitten. die boom niet? Nee, dat kon ik ook niet weten. dat kon niemand weten. Want het was de binnenplaats van een flat, Waar dus geen toegang is voor, voor het publiek. En ik wil ook niet zeggen dat mijn bijna doodervaring in mijn leven geïntegreerd wordt, want ik loop er toch steeds weer tegenaan. Kijk, een heel leuk voorbeeld is: ik weet niet of je de film Ghost. kent. Uh, nou, niet goed in geval. misschien heb nou, ik wel eens iets gezien. Nou, en daar, op een gegeven moment gaat hij dus, hij wordt dan vermoord en hij komt dan terug als een geest om zich eigen te wreken, omdat hij dan onterecht vermoord wordt. En op een gegeven moment gaat hij dus over, hè, zoals je, mensen dat allemaal zo mooi zeggen, en dan zie je dus allemaal die flikkenlichtjes, uh, waar wat toch wat kleuren bijkomen. En het komt er komt op een gegeven moment ook een bolletje in. Nou, dat schiet, ik heb de film nog drie keer gezien. Dat het, dus drie keer schiet ik daar dus gewoon van vol. Dan kan ik echt zitten janken. Van toch een stuk heimwee. Maar als je heimwee zegt, moet je altijd uitkijken. Want dan zeggen mensen gelijk... en dat heb ik ondertussen bij de hulpverlening meegemaakt... dat je dan graag dood wil. <laughs> en terwijl het helemaal niet zo is. Dus, en toen ik daarna uh, thuis kwam... probeerde ik dus mijn verhaal ook... toch wel te vertellen aan, uh, aan mijn ex echtgenoot. Aan mijn echtgenoot, maar... Die snapt het ook niet. Van, ja, opa is dood en mijn vader is dood en uh, je vriend is ook al een tijd dood. En uh, ja, ik was alleen maar aan het zoeken naar muziek. Ik denk dat mijn ex ook op een gegeven moment wel eens te haren heeft bijgegeven, want die is net moedig geworden. En ik zat alleen maar met een koptelefoontje, allerlei cassettetjes. En ik heb dat 300 of zo na te zoeken naar die telepathische muziek. Die je gehoord had. Die je gehoord had. En voor de rest, ja, je krijgt natuurlijk ook een man thuis. die uh, aan de ene kant ook halve lamp is... Dus Bernd niet kan praten, Bernd niet kan lopen. en dat soort dingen. Dus dat is, ja, dat is voor haar ook een, uh, iets geweest. Alleen, ik zat met. Ik had iets meegemaakt en ik kon het niet verwoorden. A. Kon ik moeilijk praten. En B. Van, nou, niemand gelooft het mij gewoon. Ik heb twee of drie keer dat verhaal verteld in die ziekenhuisperiode. En dan word je dus gewoon afgewezen. Wat is dit nu? Dit is Jean-Michel Jarre. Nou, dat leek voor mij gevoel, hij heeft een soort tingeltje heeft hij erin. Waar toch dat soort muziek een beetje op lijkt wat ik gehoord heb. Hij is dus niet nieuw AIDS-achtig, maar hij doet veel met uh, synthesizers en keyboards. Nou, dat leek dus in het begin een beetje erop. Kijk, hier zitten toch wat tingeltjes in. En daar ben ik dus ontzaglijk naar allerlei bibliotheken. Uh, aan het zoeken gegaan, die dus een, uh, toen nog geen cd's, uh, waar toen opgang, maar waar dus veel cassettes waren, waar dat soort muziek op stond, en LP's, maar je hebt dan toch bepaalde dingen van, uh, op, uh, proberen te nemen, en uh, om een beetje te zoeken van hoe dat erin zit, maar ik heb die muziek dus nog steeds niet teruggevonden. Als je het nu hoort, denk je niet, nee, dit is het. Nee, nee, nee nog steeds als je dan uh, wat zoekt, uh, bijvoorbeeld van André Las Lasvollerwaarder, dan... Ja, dan, dan is dat, dat toch ook weer niet. Want het lijkt toch allemaal een beetje op elkaar. En we hebben dan een keyboard waar ik wel eens wat soort dingetjes opzoek. Maar het lijkt er gewoon allemaal niet op. Ja. Dit bandje heb ik dus ook een soort van aan het geluid ook helemaal grijs gedraaid. Dat is, dat is toch even terugkomen daar waar hij een beetje was. Wat hij vertelde heb ik wel begrepen. Alleen uh... neemt het zo. Even. Kom ja. Alleen wist ik eigenlijk gewoon niet goed van wat, wat, wat, wat, wat moet ik daar nou mee aan? Ik vind het rizelig als iemand uh, zoiets vertelt van, van, van, van uh, ik heb licht gezien en muziek gezien en mooi en, en weet ik veel, dat je op een gegeven moment denkt van nou heb je medicijnen of zo. Uh, uh. zei bij wij spreken dingen zo van... van uh, hij had iets moois gezien. Er uh, uh, uh, uh, was daar een rust, er was daar liefde en dat soort dingen. Van, uh, dat hij daar, daar eigenlijk wel naar verlangde. En dat, uh, ja, dat vond ik gewoon heel erg griezelig. Dus ik denk van, nou, misschien, ja, misschien gaat hij iets doen... Dat hij, dat, dat, dat, dat, dat hij daar weer terug is of zo. Ik denk dat hij heel veel... Ja, heel, dat het hem heel veel moeite heeft gekost... om, om ja, gewoon op aarde, om het zo te zeggen... gewoon weer zijn plek te vinden. En dat, dat vond ik gewoon heel moeilijk om mee om te gaan. En had je het daar met hem over? Uh, nee. Maar het, het, het, het, het gevoel van dat hij toch op een of andere manier ongelukkig was... en, en, en dat het met, het, met, met zijn huwelijk niet, niet goed ging en dat soort dingen... dat hij, dat hij wel graag wilde naar waar hij geweest was maar dat waar hij geweest was, hield in dat hij dood wilde in jouw ogen. Ja. Hè, ik heb het wel opgezocht in de zin. Hè, op 4 januari heb ik op een gegeven moment na zoveel... Uh, toch traumatische ervaringen, laat ik maar zo zeggen... Uh, heb ik toch op een gegeven moment pilletje genomen... achteraf bleek dat ik dan duizend kilo pillen had moeten nemen. <laughs> hè, om dus bij die rust te zijn. En ja, niet om dood te willen. Een stuk heimwee. Want ik zag het toen niet meer zitten. Toen ben ik naar een... Uh, uh, crisiscentrum uh, gegaan. Uh, nou, daar ben ik heel goed opgevangen. Die mevrouw die luisterde half om half naar mijn verhaal. Maar dat uh, was eigenlijk dus niet. En die verwees me dus door uh, naar een klooster... waar ik dan tijdelijk tot rust kon komen. En toen werd ik dus toen pas geopereerd in... Ik het goed zeggen hoor... in mei aan mijn gebroken neus. Dat, dus, die was dus nog steeds gebroken. En toen lag ik in keer dus in een uh, psychiatrisch centrum in Een isoleercel. Want ik was een gevaar voor mezelf en voor de buitenwereld. Ze zetten je in een vakje waar hun je kunnen indelen. Dus als jij zegt ik wil graag zijn bij die rust, dan stellen hun dus vast van je wil dood. En als je dood wil, ben je een gevaar voor jezelf. Dus kom je in een isoleercel. Nou, om daar te gaan opzoeken. Nou ja, oké, okay, dat, dat, dat, is, dat is nog niet zo erg. Maar om daar aan te treffen door, door, door, door, bij mensen die er toch heel anders aan toe waren als hij van nou, Het was heel erg, ja heel triest. Zo van, nou ja, hier hoor je gewoon niet thuis. Dat, uh, dit kan gewoon niet, niet waar zijn, dat, dat je hier uh, opgesloten zit. Dat, uh, ja, dat, dat, dat vond ik eigenlijk nog het, op dat moment nog het ergste van alles. Ik bedoel, als je iemand in bed aantreft in een ziekenhuis... dan denk je, ja oké, okay, hij is ziek, hij is hier in, in goede handen. Maar zodra je naar een psychiatrische inrichting gaat... dan, dan heb je toch wel het idee dat je nog wel wat over jezelf kunt, uh, kunt zeggen. En hij vond het gewoon heel naar. Hè? Al die sloten achter je en uh, noem maar op. Ja, ik, denk, ik vond het heel, uh, heel pijnlijk en heel, heel zielig ook, om het zo te zeggen. Ja. Hij zei ook van, hier hoor ik niet. Ik denk dat hij wat voorzichtiger zei van, ik wil hier weg. Dat hij dan eigenlijk toch al wel een beetje besefte... van, als ik dat zeg, dan, dan word ik extra in de gaten gehouden... of, of misschien wel extra spuiten, of spuiten of, of, of dat soort dingen... Maar je gaf wel heel duidelijk de kennis van: van hier hoor ik niet. Ze, ze begrijpen me niet, is ook nog wat hij zei. Ja. En je, je, weet ook, je weet eigenlijk ook niet waar je er nou mee naartoe moet. Hè? Op een gegeven moment heb ik daar met zo'n zo zo zo broeder, of hoe je dat dan, je dan noemt, in zo'n ziekenhuis gesproken. En uh, ja, dan, dan krijg je toch iets betuttelends zo van, van: nou, hij is hier. Uh, Gebracht en uh, dat zal wel, uh, wel nodig zijn, gezien de omstandigheden. En dan, ja, dan zit je eigenlijk zo iemand aan te kijken van... ja, wat, wat moet je daar nu mee? Hè? Ik bedoel, ik ben niet, niet bevoegd. Uh, en ik, ik meen dat dit toen ook al onder curatelen uh, stond. Dus ja, dan wordt het gewoon helemaal moeilijk. Want, waar, waar, waar, waar moet je tegenaan boksen? En aan de andere kant... Uh, uh, ja, begrijp ik. Nou, ik begrijp het eigenlijk niet... maar ik kan me wel voorstellen dat uit angst... dat, dat je denkt dat iemand zich wat aandoet... Uh, de, de, he, dat je besluit om iemand daarop te sluiten. Maar ik vind, dat, ik, vind, ik vind dat zelf niet de manier. Ik zou het zelf niet zo gedaan hebben, laat ik het zo zeggen. En daar ben ik dus toe tegen advies in door een advocaat van de FNV... Die, en de uh, Bond voor Slachtofferhulp. Die hebben me daar toen uitgehaald. En als dan iemand anders je eruit haalt, dan ga je tegen in weg. Want je hebt ons niet de kans gegeven om jouw uh, probleem uh, aan te pakken. Terwijl ze dus naar mijn probleem, en mijn probleem was dus toch gewoon van... ik wilde graag vertellen van waar ik geweest was, van, was ik daar geweest? He, uh, voor jezelf dus die bewijslast van ben ik daar geweest, wat is er met mij gebeurd? Waarom voel ik me zo raar? Ja, maar goed, dat werd allemaal afgekets. Zo, so, je hebt ongeluk gehad en uh, je wil graag dood. Je kunt alleen maar over dat soort dingen praten, terwijl dat helemaal niet... Ik wilde gewoon mijn verhaal een keer toen in, in, in, in die periode was hij zelf ook. Um, nou, hoe moet ik dat zeggen? Heel, heel warg. Het ene moment kon je er dus gewoon heel goed met hem over praten. Um, en het andere moment. Kon je dat eigenlijk weer niet. Het, het, het, was, net, het was net of dat hij eigenlijk nog een beetje worstelde. Met, met, um, ja, met, met, met twee persoonlijkheden. Kijk. Toen ik dus voor de eerste keer bij Pimbalomme kwam, dat was dus thuiskomen. Toen viel vielen voor mij dingen op hun plek van: hé, hey, dus ik ben niet gek, ik ben niet schizofreen, ik heb geen borderline uh, problematiek... en wat ze me allemaal aan, uh, aan maten. Want er, er is nog geen psycholoog geweest en dat kader van psychologische hulp, die is dus normaal na mijn hele verhaal geluisterd. Ja, en Pimbalomme was een cardioloog die zich gespecialiseerd ja. heeft in uh, bijna doodervaring. Ja, ja. hij kwam uh, in het ziekenhuis gewoon tussen me en het eind van de dag op mijn de, de, de artsenkamer hebben we drie kwartier zitten kletsen. En daar eh, viel een enorme last van hem af. En voor het eerst had hij het gevoel dat hij kon vertellen wat hij wilde... en dat hij werd geloofd en dat zijn verhaal reëel was... en dat hij niet meer hoefde te twijfelen aan zijn verhaal of aan zichzelf. Dat bleek echt duidelijk? Dat bleek duidelijk. Dat was een enorme opluchting en een veilig gevoel en niet afgewezen voelen. En voor het eerst had hij toen het gevoel dat er iemand was die luisterde. En dat was eigenlijk omdat ik wist waar hij het over had. En waar bleek zijn opluchting eigenlijk? Uh, dat hij zelfs onder de gesprekken kwamen er dingen boven... die hij niet eerder had verteld. Dus uh, een opluchting, duidelijk uh, gevoel van erkenning. En dat wat vertelde hij? Zijn hele verhaal. Wat hij had meegemaakt en wat hij allemaal aan miskenning had meegemaakt. En wat waren dan de dingen die hij nog nooit eerder had verteld? Op een goed moment kwam in een gesprek... Ik kan zijn dat het een tweede of derde gesprek was... dat hij zichzelf had zien liggen op straat... toen hij was aangereden... dat hij... Eh, dat de GGT kwam... en dat hij eh, werd vervoerd in het ziekenhuis... dat ze een helm afhaalde... en dat ze probeerden zijn... Eh, kunstlensen... Dus de contactlensen eruit de te halen... wat ze helemaal fout deden... en dat hij probeerde te corrigeren... omdat hij zag dat zijn lens aan het mollen waren zoals hij zelf zei. En dat hele aspect van dat, wat we noemen, autoscopie, jezelf zien liggen... terwijl je diep bewusteloos bent. Dus hij was diep bewustloos op basis van een hersenschudding... of nou eigenlijk wel meer was het. Um, dat aspect kwam eigenlijk op dat moment pas boven in die gesprekken met mij. Daarvoor had het, was het gewoon nog niet tot hem doorgedrongen. Wat mij persoonlijk betreft, het heeft ontzettend veel indruk gemaakt. Ik heb me daar ook naar aanleiding van wat ik meegemaakt heb met hem... en ik heb me daar vrij in verdiept. Ik heb daar in gelezen en op een gegeven moment ook een bijeenkomst bijgewoond. Dat was ook met, met Mickey erbij. Waarin hij dus voor een gezelschap vertelde wat hij had meegemaakt. En in diezelfde tijd kwam ik ook op een expositie... waarin die geopend werd van schilderijen van iemand. En daar hing een schilderij wat mij onmiddellijk deed denken aan de tunnelervaring. En dat heb ik eigenlijk ook meteen gekocht... En dat, uh, dat hangt nog uh, bij ons in huis. Hier beneden? Ja, hier beneden. Mag ik dat even zien? Ja hoor, kom mee. Het staat, het staat. Ja, het is. Uh, laatst hebben we wat veranderd. Maar dit is ongeveer de uitbeelding van de, van de tunnelervaring. Met, uh, met de kleuren die ik me daar aan de hand van het verhaal bij, uh, bij voorstelde. Het is, een, uh, het is een aquarel. En degene die het geschilderd heeft, die had niet de bijna doodervaring voor ogen. Ik heb het er uitgebreid met het erover over gehad. Maar die lag te dromen uh, op de boeg van een zeilschip ergens in Friesland. En die zag de lucht en het water en die heeft dit in, in deze abstracte vorm uh, weergegeven. Het is een beetje paarsig met blauw en groen ja, en geel. Het is, het is, het is een soort uh, gat in het midden inderdaad waar het wat, uh, wat lichter lijkt. Het is uh, qua kleur vrij, uh, vrij paars, maar er zitten ook wel heldere kleuren in. Dus u vond het wel fascinerend, het verhaal? Ik vond het heel fascinerend, ja, absoluut. Misschien ook wel omdat ik zo moeite had om daar goed grip op te krijgen. En ik toch wel het gevoel dat van nou hier is iets gebeurd wat uh, dat staat niet in de boekjes. Dat moet je, dat moet je meemaken of dat, dat moet je tegenaan lopen om te begrijpen wat het voor mensen betekent. Heeft u wel eens gedacht uh, ik wil het zelf meemaken? Nou nee. Nee ja je kunt zeggen je bent nieuwsgierig naar wat dat is. Hè? Dan zou je een of andere trip moeten maken misschien of iets met drugs uh, zou moeten proberen. Maar de keerzijde is natuurlijk wel dat een bijna doodervaring een bijna doodervaring is. Dus je moet toch, uh, toch wel iets meemaken om, dat, uh, om daar te komen. Dat, uh, dat vind ik toch wel een hele dure prijs... voor iets waar mensen heel erg uh, blij en, en, en positief over zijn. Wat dat betreft hang ik zelf toch wel erg aan het leven om dat niet uit te proberen. Het was ook heel raar. Je kon hem ook eigenlijk niet meer benaderen... Zo, zoals ik gewend was om hem te benaderen... Kan je iets heel concreets noemen waardoor jij kan zien... ja, hij is echt anders geworden? Um, ja, vroeger was hij... Uh, hoe moet ik dat zeggen? Heel zacht van karakter. Echt een... Uh, ja, gewoon, gewoon, gewoon een lieve jongen. Uh, ook geduldig. Hij kon wel, wel, wel, wel als hij kwaad was... Hè, dan kon hij gewoon heel, heel heel, driftig zijn. Maar dan moest je het ook wel heel bond gemaakt hebben... Nu, als je nu met hem praat, dan is hij al vrij snel uh, opgewonden... En, en, en praat gewoon veel sneller. Hij en, en, en, um, ja, heeft heel duidelijk uh, zijn mening van iets is rechtvaardig of iets niet. Is het niet rechtvaardig, dan gaat hij er echt helemaal, uh, ja, helemaal bovenop. Dat, dat, dat heeft hij echt een heel, ja, een heel eigen mening over. En ik, ik vond hem daarvoor gewoon, uh, ja, gewoon wat onzekerder. Ik denk dat hij, nou, dat, hij, dat hij nou niet meer zo lang over zich laat lopen. Dat zijn, zijn intuïtie gewoon meer is ontwikkeld in één keer of zo. Laat ik het zo zeggen. Je hebt echt een eh, bijna dood map, hè? Ja, ik heb zoveel dingetjes. Eh. Op de grens van licht en schaduw op de plaats van wederzien... bij die grens is de keus opstaan en jezelf zien. Kijk, dat, zijn, dat waren dan kreten die dan op een gegeven moment zo, zo opkwamen. Zo voel je dat? Opstaan en jezelf zien? Ja. Want ik ben echt na die flits... Uh, na die, die, zeg maar, levensflits... Uh, heb ik gewoon mezelf zien. Zo van dat, Dit ben ik. En uh, niet mooi of minder mooi als dat je gewoon bent. Zo van... Er zijn dingen die je kan veranderen. Er zijn dingen die je niet kan veranderen. Die gewoon iets van jezelf zijn. Ik bedoel, ik ben, het was geen veroordeling. Gewoon zo, zo van, ja ben jij. Zo van, kijk maar eens goed in die spiegel. En dan zie je dus inderdaad heel veel zaken veranderen. Ik ben uh, veel sociaal voeliger geworden. En ja, moet je altijd een beetje uitkijken. Maar ook een beetje paranormaal uh, geworden. Waar ik toch best wel wat mensen mee heb kunnen helpen. Alleen voor mij is dat minder belangrijk. Want ik ben een sessie waar ik ermee moet. Ja. <laughs> kijk, dat was ook zoiets hè, van... van in het begin, eh, er gebeurden allemaal vreemde dingen. Ik, ik stond bij een bushalte en toen ik weer redelijk op de been was. En er stond een mevrouw daar en die was. ik keek die mevrouw aan. En ze was bij de neuroloog geweest, maar ze had heel erg hoofdpijn. En ik, zeg, en ik, moest, wat tegen, ik, ik moest gewoon zeggen tegen haar van, je bent nog wel naar de neuroloog geweest. Maar je kan beter naar het graf van je zoon gaan, die zich eigenlijk 14 dagen geleden heeft doodgereden. En zeggen wat je van hem vindt dan heb je ook geen hoofdpijn meer. En die mevrouw die sprong een half meter omhoog. En ik heb zoiets van shit, wat heb ik nou gedaan? Ik ben dus toen ook luidstrompelend verder gegaan... aan de volgende busshalp. En ik wilde dus niet meer in de omgeving van die mevrouw zijn. En ook bij mensen... In, in, gewoon bij mensen in de trein. Ik, ik werkte toen op therapeutische basis bij de NZR. Wat Nzi, is de Nationale Ziekenfondsraad. Nationale Ziekenhuisinstituten. Toen waren net al die openbaar vervoerstakingen, Dus we moesten met de bus van Utrecht naar Driebergs zijn en er zat, zat een meisje naast mij. En ik keek eens aan. En zei van, eh, toen heb ik gewoon van, je moet helemaal niet meer verder gaan met die vriend. Je moet gewoon op jezelf gaan wonen. En dat meisje heeft toen... Eh, vlucht, voordat we in ede waren... mijn adres gevraagd. Die heeft toen s'avonds teruggevraagd wat ik dus de godsnaam bedoelde. Hoe, of ik een vriend van haar vriend was. Hoe ik kon weten dat we dus met een relatie dingen zaten. Kijk, dat En ook dat mensen dus zouden gaan overlijden. Dat ze ziek waren dat ik gewoon, soms gewoon de treincoupé uitging. want ik moet weg. Ik, ik moet eruit. En dan, want anders moest je dat zeggen eigenlijk. Dan, moest, dan moest ik dat gewoon zeggen. En eh, dat gaat ook heel raar. Je, hebt, je vroeg straks iets over dat bolletje. He, nou, de pupillen van die mensen worden dan het bolletje waar ik doorheen ga. En dan, ik zie niet of die mensen de lotto winnen. Want dat is ook allemaal van die kinderachtige opmerkingen. Maar gewoon zo van, wat er met die mensen gevoelsmatig gebeurt of gebeurd is... En, en, en dat is dan heel vervelend. Want dan moet je op dat moment moet je dan wat kwijt. Ik kon, als ik met uh, Pim van Lommel meeging naar lezingen... kon ik van tevoren zeggen wie hem aan ging spreken... hoeveel mensen er zaten... en welke mensen dus heel veel gevoel kregen. Dus, dus die, inderdaad, die emotioneel werden en hoe ze eruit zagen. Terwijl ik die mensen dan nog nooit van tevoren gezien had. We zijn naar Maastricht geweest bijvoorbeeld een keer. En nou, dat, wist ik, dat, dat wist ik dus gewoon niet. In die andere dimensie is geen tijd en geen ruimte, die ervaring... Die mogelijkheid houden ze vaak. Dat betekent dat ze uh, zeg maar verhoogde intuïtie krijgen. Dat ze aanvoelen wat er gebeuren gaat. Dat ze mensen aanvoelen. Uh, zoals we allemaal wel eens hebben als het telefoon gaat dat je weet wie er belt. Dat is een normale vorm van intuïtie, maar dat hebben ze in hele sterke mate. Dat betekent dat ze die overbruggen van tijd en afstand ook houden als ze terug zijn. Ik noem het woord paranormaal nooit omdat het uh, meteen een stempel geeft en ik denk dat paranormaal... en heel veel mensen niet meer weten waar je over praat... althans in een vooroordeel, want ik noem het dus verhoogde intuïtie. En ik weet dat Mickey dus gewoon een heleboel dingen weet... die hij niet kan weten. Hij weet eh, eh, voelt mensen aan hij, en dat gaf in het begin heel veel angst... dus hij kon niet meer in bussen of in winkels komen... omdat hij daar zoveel indrukken van kreeg dat hij zich terugtrok. En als we naar een lezing gingen, dan wist hij precies... welke vragen er wie werden gesteld en hoeveel mensen er zouden zijn. Wees precies op de tweede rij zit hij met een rode trui. En die vraagt, gaat een dat vragen? Wie is die precies? Op weg er naartoe. En dat is uh, meer dat ik het dus vroeg om te kijken of het klopt. dat het klopt er gewoon. En wat vond u daarvan? Uh, de vraag is altijd, het kan dus blijkbaar. En de volgende vraag is, hoe kan dat? En hoe kan het dus dat je iets kan weten wat nog niet heeft plaatsgevonden? Dat betekent dat je contact kan hebben in de dimensie zonder tijd en afstand. En dat is weer voor een heleboel mensen... bijvoorbeeld in India of Tibet... is het volstrekt normaal. Wij zijn het verleerd. En op die manier worden we weer geconfronteerd... met het feit dat het gewoon volstrekt mogelijk is. Vond u het griezelig? Nee. Vond u het fijn nee. dat, het, dat het uitkwam? Dat hij gelijk had? Oh nee, nee, ik wist wel dat hij gelijk had. Ik heb er nooit aan getwijfeld. Nou, ik vond het eigenlijk al heel griezelig. Ja. Als iemand, als iemand je dat zo vertelt, dan, dan, dan zit je echt te denken: van. van ja, gewoon, wat, wat, wat moet je daar nou mee? Vooral ook later, toen hij vertelde: van. Nou, volgens mij zijn uh, mijn uh, paranormale gave's gewoon. Uh, nu verder ontwikkeld en, en, en dat soort dingen. Ik zoiets van: nou, ja, ik, ik, ik weet het niet. En toen begon hij op een gegeven moment eigenlijk ook een beetje te ontdekken: van, uh, dat hij vertelde: van oh, ik kan iemand aankijken, ik kan, ik, ik kan meevoelen, ik kan. Hè, dat soort dingen gewoon allemaal. En, uh, nou, dat had, hij, dat had hij dus voor dat ongeluk niet. En ik denk van van nou, er, er moet toch iets gebeurd zijn. Hij, hij, hij doet het bij mij niet, niet, niet, niet echt zo. En ik heb ook gezegd dat ik dat eigenlijk niet wil. En maar gewoon alleen omdat ik het griezelig vind. Ik, gewoon omdat ik er nou, nou... gewoon zo, ja, niet, niet aan toe ben. Dat ik denk van nou... Ik, ik zie het wel eens op tv. Ik, ik, vind, ik vind het gewoon eng. Ik, als hij het heeft, ik vind het prima. En als andere mensen dat dan willen weten... vind ik het ook prima. Nee. Ja, dat is misschien een beetje... Uh, kop in het maar ik... Uh, nee. Maar uh, hij vond het gewoon heel moeilijk... toen hij dat van zichzelf ging ontdekken. En dat is eigenlijk ook weer zoiets. Hè? Van... van dat blijkt erbij te horen, hè? Bij, de, bij een uh, doodervaring. En toch worden de mensen niet geholpen dat ze van zichzelf ontdekken dat ze, dat ze het hebben. Ik begrijp dat niet. Dus daar, dat was ook weer een heel geworstel. Van, van ik kom tot ontdekking dat en wat moet ik ermee. Maar je gelooft hem wel. Ja. Maar. Dus ik denk als je voor die wereld echt helemaal open staat... dat je best voor verrassingen komt te staan, maar ik, uh, ik hoef het niet. En de vraag is altijd dat, wat gebeurt er dan bij de bijna doodervaring? Als je die mensen hoort, dan gaan ze dus blijkbaar lichaam uit... en kunnen dingen waarnemen terwijl ze diep bewustloos zijn... en niet aanspreekbaar zijn en geen bloeddruk hebben... en geen hartslag en niks hebben. En ze komen daarna, dat zal Mickey misschien ook wel verteld hebben... in een soort andere wereld waar ze overleden mensen ontmoeten... Sops. ik ken verhalen van mensen die mensen ontmoeten waarvan ze niet wisten dat ze dood waren. En dat bleek later wel zo ja, te zijn? Dat bleek later wel zo te zijn. Er zijn studies gegaan van mensen die blind zijn, langer dan 20 jaar blind. En die tijdens hun animatie konden vertellen wie er waren, hoeveel er waren, hoe ze eruit zagen: bril of rode trui of kaal. Of die kunnen zeggen precies wat er gebeurde met infusies en shocks. En ze liggen op daar blauw, bewusteloos, zonder ademhaling, zonder hartslag. Dus je, op, je kan objectiveren wat ze zeggen wat ze hebben gezien klopt terwijl ze blind waren. Je mensen die doof waren die precies kunnen vertellen wat tijdens hun renovatie werd gezegd en dat klopt. Uh, dus je kunt objectiveren dat er wat ze vertellen, wat ze hebben meegemaakt en onthouden tijdens die ervaring, dat dat klopt, terwijl het niet kan in onze afgezien van het feit van ze heeft dan alleen moeten bevallen, ze kreeg wel een andere Mickey terug. Uh, ja, kun je natuurlijk ook gaan vragen iets over de huwelijkse status. Hè, zo van oké, okay, we zijn dus gewoon uit elkaar gegroeid. En dat is dus ontzettend jammer. En in de tweede plaats van kijk, een heleboel dingen was ik mijn geheugen kwijt. Hè, grote zwarte vlek zit er best wel in mijn geheugen. En de normen en de waarden die ik had. Die zijn gewoon veel anders. Hè. Een van de dingen, ik gaf wel aan, ik ben niet bang meer voor de dood. Nou, financieel gezien, eh, vroeger was ik echt een beetje zo'n materialistisch kereltje. En nou interesseert me niks. Ik moet zelfs uitkijken dat ik geen Sinterklaas word. Hè, en eh, niet om mensen te kopen, maar gewoon zo van, het interesseert me niet. Eh, in 87 kon ik niet zo met jou zitten praten. Want dan was dat voor mij allemaal maar van hm, stomme verhalen. Mensen willen aandacht, bla bla bla. Eh, ik ben veel... Uh, ...sociaal gevoelig geworden. Ik heb geen ene vriend meer over. Hè, want ik, ik ben zo zachtmoedig geworden. En je bent helemaal niet die Mickey niet meer. Terwijl ik aan de andere kant een enorme gedrevenheid had gehad. Ik ben tenslotte wel uit een rolstoel gekomen. En ik ben wel gekomen wie ik nou weer ben. Ik heb wel weer normaal gewerkt. En ik heb wel weer... Uh, kijk, ik bedoel, dus, dus, er is een hele andere overlevingskracht gekomen. En ook veel meer tijd voor, voor uh, dingen binnen, uh, die ik eerder nooit deed. Dus bijvoorbeeld bij de Stichting Merken. Want eerder zou ik dat gewoon belachelijk gevonden hebben. Zo'n zo truttenclubje. Terwijl ik er nog nooit van gehoord had. Dus, dus Stichting had ook, voor mensen stichting die zo'n ervaring hebben ja. gehad? Ja. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik, uh, nee, want iedere zei, was eens een keer van ik, Nog nooit. Ik wist had je überhaupt in... wel eens iets gehoord over een bijna dood ervaring? Nee, nog nooit. Nee, nog nooit. Dat doe ik, ik met die veranderingen ook van, eh, ja, in onze termen, zoals het toen was, leer je daar niet voor dat, dat stomme gedoe, dat geiten-wolle sokken gedoe, werd het altijd. Hè, als er zo'n zo zeg maar, zo reportage op televisie zou zijn geweest, dan ik, kende ik mezelf heel goed en dat weet ik nou nog wel, ging ik toch vlug sappen ergens anders naartoe. Of er geen seksfilm op was, of dat er geen sport op was, geen voetbal of was. Ik, want ik was alleen maar bezig met voetballen en met, met naar de kantine gaan en weet ik wat allemaal. Nou, overigens heb ik, toen ik er zo mee bezig was, ook mijn, mijn oma, die toen uh, 89 was, een brief geschreven en verteld waar ik, uh, waar ik me heel erg uh, voor interesseerde op dat moment. En, uh, Stond toen, zij op het punt dood te gaan of zo? Zij, had toen, zij was toen wel heel erg ziek geweest en uh, ook... Uh, ook een tijd bewusteloos gelegen. Naar aanleiding daarvan heb ik er met haar dus over gehad. He, ook een beetje vanuit het idee van... je zou zoiets meegemaakt kunnen hebben. Maar zij had het niet meegemaakt? Zij had het uh, niet meegemaakt. Maar ze schreef me toen een brief. Dank voor je fijne brief die ik met de grootste interesse heb gelezen. Ik heb hem heel goed begrepen. Mede dankzij het feit dat ik Moody had gelezen. En Moody is uh, schrijver, een schrijver, Amerikaanse schrijver... die heel veel studie gedaan heeft naar de bijna dood ervaring. En heel intrigerend uh, geschreven heeft. Hierbij een krantenknipsel. Ik had het al weggedaan... maar kreeg het nog van iemand die het me gaf... nadat ik haar had verteld van je brief. Eén ding is heel duidelijk. Het mysterie is niet uit ons leven te bannen... en we zullen er vrede mee moeten hebben... en er rekening mee moeten houden dat het bestaat. Fijn dat je je in deze dingen verdiept. Het maakt het doktersvak waardevoller en heilzamer. En toen ze het schreef was ze 89 jaar oud. Inmiddels is ze overleden. Ik ben ook bij haar haar sterven zelf uh, nauw betrokken geweest. En ik denk dat, uh, dat zij nou weet wat, uh, wat we bedoelen. En volgens mij, toen ze zelf bijna dood was... Uh, toen had ik ook het idee van, nou... ik gun haar dat ze nu glijdt naar uh, de tunnel waar we het samen over gehad hebben. En dit moet dan een artikel zijn uit 1989. Over een boek over een bijna dood ervaring. Een uh, recensie van een boek over de bijna dood ervaring. boek van de Moody, de tunnel en het licht. We hebben dus een studie gedaan... bij ruim 300 mensen die met succes gereanimeerd zijn. En daaruit blijkt dat het de duur van de reanimatie... of dat nou binnen 30 seconden gereanimeerd... of na 10 minuten of een kwartier... dus de mate van het zuurstekort volstrekt geen effect... had op dat wel of niet en hebben van een ervaring. Dus als je keek naar de... In dat onderzoek, 18% mensen die wel en bijna ervaring hadden, en 82% niet... zag je volstrekt geen medische verschillen aan duur van reanimatie... duur van bewusteloosheid, gegeven medicatie, allemaal niets. Dat betekent dat het geen fysiologische verklaring is. Want al die mensen hadden zuurstoftekort. En 18% wel en 82% had geen ervaring. Wat zal het dan zijn? Uh, ik denk dat je dan veel meer komt uh, bij de verklaringen die... Uh, eigenlijk altijd heb gehad, laten we zeggen... Plato heeft het ook al gezegd, het uh, Tibetaans dode boek. Het, Ook in de Bijbel kan je dingen terugvinden. Dat betekent dat de mens meer is dan alleen zijn lichaam. Uh, uh, ben ik mijn lichaam of heb ik mijn lichaam? Uh, ik zeg altijd, waar ben ik uh, als ik slaap? Of waar ben ik als ik bewustloos ben? Uh, ik denk dat je je hersenen waarschijnlijk nodig hebt... om je, om je ik te ervaren, om je bewustzijn te ervaren... Maar dan is de volgende vraag: zit het je bewustzijn ook in je, in je lichaam of in je hersenen. En daar zijn natuurlijk heel veel studies over geweest. Onder andere Eccles, een uh, neurofysioloog, een Nobelprijswinnaar. Maar ook een uh, Nobelprijswinnaar, een neurochirurg. Die hebben dus uh, studies gedaan hun hele leven naar waar zit het bewustzijn. Maar ze kunnen het niet vinden. En die zijn allemaal tot de slotconclusie gekomen dat je ervaring van je bewustzijn is via je hersenen. Maar het zit niet in je hersenen. En dan vergelijk ik het liefst met een televisietoestel. Uh, je ontvangt je beeld via een TV-toestel, maar het zit niet in je toestel. Je kan het toestel uit elkaar halen, maar het zit niet in je toestel. Maar je ontvangt het via je toestel. En je ontvangst is omdat er ergens iets is wat via je antenne of via je kabel binnenkomt. Uh, zo zou het bewustzijn heel goed in elkaar kunnen zitten, uh, dat je dus uh, via je hersenen iets ervaart waarvan je hersenen nodig hebben. En als er een soort knop wordt omgedraaid, kan je het ook zonder je hersenen, dat ervaren. Ze zeggen dat er wat moet zijn, maar ik, ik, ik heb er geen idee van. Ik weet het niet. Maar als ik hem, hem zo beluister, dan denk ik van: nou ja, dan is het misschien niet eens zo erg om, hè, om dood te gaan. Want euh, mooie muziek, mooi licht. Euh, hè, alle mensen die overleden zijn, zouden daar moeten zijn. Dus als je dat zo, zo, zo beluistert, dan denk ik van: nou ja, dat is wel goed voor toe, daar dan. Maar of ik er echt kom, ik heb er geen idee van. Ze zijn niet dood geweest. Dus je kan ook niet bewijzen wat er eh, zeg maar met de dood gebeurt. Maar zelf, als je de mensen spreekt, weten ze zeker hoe het eruit ziet. Zelf zeggen ze... Dood bleek niet dood te zijn. Als ik nu met, met mensen die doodgaan te maken heb, denk ik van ja, er komt natuurlijk een moment dat we het allemaal een keer gaan meemaken. En of we het nou begrijpen of niet, we gaan toch een keer dood. Mensen vragen wel eens van hoe is het om dood te gaan. Dan zeg ik ja, dat weet ik natuurlijk niet. En. Uh, dan, dan, dan merk je dat ze daarover doordenken. En dan, dan zeg ik ook wel eens van ja... je hoort natuurlijk wel eens van mensen die aan de overkant geweest zijn. En dan blijkt dat veel mensen daar wel eens iets over gehoord hebben. En dan hoop ik maar, als we er zo over praten, dat dat steun geeft... om die, om die laatste stappen ook te durven zetten... en het leven los te laten en de, de strijd op te geven. Zo is het eigenlijk een beetje op zijn plek gekomen. En dan zal de volgende vraag natuurlijk zijn: van, heb je iets verwerkt? Nou, ik denk dat je iets nooit verwerkt. Het zit gewoon in je. Alleen je moet ermee leren leven. Mee kunnen weer leren leven. En, en dat, is, ja, dat probeer ik. Maar verwerkt is meestal ook een, een hele een nare ervaring. Is het een nare ervaring? Uh, nou, de na, nare ervaring zit erin van: ik heb in een hele mooie wereld mogen kijken. Uh, maar in deze wereld, kijk, ik heb ontsachtig veel pijn gehad, uh, lichamelijk. Uh, het heeft me mijn huwelijk gekost, het heeft me heel veel gekost. Het heeft me een rechtszaak gekost om terug te komen in deze maatschappij om normaal te kunnen werken. Want ik werkte ondertussen al bij de Universiteit van Nijmegen en van Amsterdam en ze hielden me maar in de WHO, want ik had tenslotte toch ergens een Goed Wies kapot. En, uh... Wat kapot? <laughs> de Goed Wies, <lacht> oh, dat is een term van die ja. Uh, ik was tenslotte toch ergens in een centrum geweest, dus ik zou niet normaal kunnen functioneren. En dan kom je dus eh, via een rechtbank, moet je dan uit de WHO komen. Hè, kijken. En dan zeg ik van nou goed, ik heb dan hierachter achter mogen kijken. Je weet nou waar, we, waar ik dan kom, niet waar we komen, waar ik dan kom als ik straks eh, mocht doodgaan. En aan de andere kant denk ik van het is een mooie ervaring geweest. Ik ben niks meer als iemand anders. Maar ik vind wel dat mensen moeten weten dat er meer is. En dat was opnieuw een aflevering van Damocles van de Karo. Een hele mooie programma-serie. Dus niet voor niets dat er vaker hierbij woord iets van langskomt. U hoorde de aflevering getiteld Het Hier Numaals uit 1999. Over Mickey die zijn leven dus totaal veranderd zag na een bijna doodervaring. Dat brommerongeluk en die daaropvolgende ervaring zorgde echt voor een falikante ommekeer in zijn leven. Heel bijzonder, maar ook dramatisch. En van de andere kant ook heel erg van een krachtgetuigend verhaal. Het werd gemaakt door Margreet Rijntjes, techniek Jaap Vermeer. En het verhaal van Mickey Broekhuizen staat ook naast andere verhalen... over bijna doodervaringen, beschreven op de site liefdesband.nl. Dat kwam ik toevallig tegen, liefdesband.nl. We zijn in woord bij de VPRO op Radio 1 de hele nacht keerpunten aan het maken. Johan was wel klaar voor een ommezwaai, zo dacht hij tenminste.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 Namelijk, onder een viaduct, in een tent. Nou, dan ga ik daar uh, een beetje uh, liggen uh, in mijn tent. Uh, lezen en zo, boekjes lezen, stripboeken. de duks en zo. Het klinkt, ja, sorry, maar het klinkt eigenlijk wel oh, gezellig wat hij nu zegt. Dat, dat vond hij ook echt, oh. Hij, hij zei dat een beetje denken aan vroeger bij zijn moeder thuis. Rijjotje erbij, ja, natuurlijk. Ik ging altijd uh, heel uh, slim, uh, FM altijd uh, luisteren. Ja. Maar op een dag krijgt hij een echt huis aangeboden...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 Dus op een dag neemt hij een radicaal besluit. Nou, hij heb ik gewoon uh, de sleutel op tafel neergelegd... en ben gewoon weggegaan. Hij is gewoon weggelopen uit dat huis en hij hij ging, weer, weer, ja, hij hij ging weer zwerven. Sliep in plantsoenen in het park, onder een brug, in de portiek. Toen zat ik in de portiek en zo... en dan zie je wat regen en zo langs je... en dan denk je van, oh shit. Maar jongen, wat een puin wat ik van gemaakt Dat wel. Dan heb uh, ik nou maar wel uh, die huis uh, gehouden, ja. En nu krijg je weer spijt dat hij dat huis juist niet had gehaald. Ja. Ja. Maar hij krijgt een nieuwe kans. Een nieuw appartement. Ik had net een bankstel in een tafel. Een stoel. Voor mij is meer dan genoeg. Uh, niet te groot. Gewoon uh, klein. Dus uh, nou, bijna net zo groot als een tent. Kun je zo'n bungalow tent. <laughs> ja, gewoon een huis op zijn maat. Dat was een aflevering van Plots. Gemaakt door Lemke Kraan. Meerdere keerpunten dus voor deze Johan. En ook voor plots, trouwens, breekt er een keerpunt aan. Dit jaar won plots de zilveren reismicrofoon voor het beste radioprogramma... en ook de Jan Kassi-stimuleringsprijs voor makers van Nederlandse televisie, radio... of nieuwe mediaprogramma's die beantwoorden aan hoge artistieke maatstaven. Maar ja, wegens bezuinigingen moet de VPRO helaas het programma in januari 2014 gaan staken. En dat is dan wel een heel definitief keerpunt. En kunnen we het dan eigenlijk nog wel een keerpunt noemen? Ik heb het gewoon even opgezocht in het woordenboek... want welke betekenissen staan er dan bij keerpunt? Het kan zijn een beslissend ogenblik, crisis, doodpunt van een beweging... draaipunt, keer, moment van wending, moment van ommekeer... ogenblik van een plotselinge verandering, omslagmoment... toppunt, wendingpunt, wending en zwemterm. Nou ja, dat laatste dat hebben we inderdaad eerder deze nacht al langs horen komen... Voor hen die het gehoord en begrepen hebben. Revolutie, dat staat er natuurlijk niet bij. Maar dat dit een belangrijk keerpunt in de geschiedenis betekent... dat kunnen we natuurlijk niet ontkennen. En daar gaan wij het dan in het volgende uur eens eventjes over hebben. In een bijdrage van De Human, gemaakt door Kees Vlaanderen. Het is een heel prachtig geluidsdocument over de Franse revolutie. Uh, ja, maar nu eerst natuurlijk een kort journaal. Tot zometeen.